Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. De politie staat nog altijd achter het inzetten van het NL Alert gisteravond. De politie stuurde het bericht om mensen te waarschuwen... weg te blijven uit het centrum van Amsterdam... waar veel mensen de finale van de Europa League bekeken. Als mensen niet waren gewaarschuwd... waren zeker vier plekken in de stad overvol geraakt en dan was de veiligheid niet te garanderen, zegt de politie. Er kwam gisteravond via sociale media veel kritiek op de inzet van het alert, dat alleen bedoeld is voor rampsituaties. In Amerikaanse media zijn foto's opgedoken van bewijsmateriaal van de bomaanslag in Manchester. New York Times heeft politiefoto's gepubliceerd van onder meer stukken rugzak en een batterij. Ook zijn foto's opgedoken van aanslagpleger Salman Abedi. Hij loopt daar met een rugzak door een winkelcentrum. In verband met het onderzoek naar de aanslag zitten in Groot-Brittannië nog zes mensen vast. Een vrouw die was opgepakt is vannacht vrijgelaten. In Libië zijn de vader en een broer van Abedi opgepakt. Die broer zou op de hoogte zijn geweest van de plannen voor een aanslag. Bij de explosie tijdens een concert in de Manchester Arena kwamen 22 mensen om het leven. Egypte heeft 21 sites geblokkeerd omdat ze terrorisme zouden steunen. Een van die sites is die van de Arabische nieuwsorganisatie Al Jazeera. Het Egyptische staatspersbureau MENA meldt op basis van een overheidsbron... dat de sites worden gefinancierd door Qatar. De Egyptische regering beschuldigt Qatar ervan dat het de verboden moslimbroederschap steunt. De Franse bank BNP Paribas heeft in de VS een boete gekregen van 310 miljoen euro. Onder meer voor het manipuleren van de valutamarkt. Volgens een financiële toezichthouder in New York hebben zeker tien handelaren van de bank geheime prijsafspraken gemaakt met collega's bij andere banken. BNP Paribas heeft de interne controles inmiddels aangescherpt. Het weer in het oosten begint de dag bewolkt, maar in de loop van de ochtend wordt het steeds zonniger. En het wordt dan 21 tot 25 graden.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 Voor de muziek. <tie> het intro muziekje gaat ook allemaal niet zo goed. Helaas, van de cd gaat het ook niet lukken. Um, wij zitten nu in de studio. met Het een... weekend staat bol van de mak Verstappers. Het is al redelijk druk op de Zandpoorselaar. En zelfs hier op de Tolweg wordt geparkeerd. Um, Alko Beuving doet vandaag de techniek. En daarom zit ook een beetje in de studio. De redactie is gedaan door Yvonne Roosendaal Gert van Kuik...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 Ja, dat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 Maar dat is een beetje, hè, en het grappige is natuurlijk dat deze lijst wordt dus door mensen die in het project zitten, worden ingevuld op de computer. Hè, en wij kunnen dus meekijken, en wij is dan uh, mijn praktijkverpleegkundige, de wijkverpleegkundige van AMI en de uh, longverpleegkundige uit het ziekenhuis.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 Het een, is een, een heftig onderwerp soms, maar uh, toch hartelijk dank voor uw komst. Uh, Dr. Medisant en Dr. wel. dank ja, u wel. Dank u wel. Ik algo fuera de ti, solo salieron un verso sin a ti. wereld escribir historias de la vida actual mis ganas de burlar. ZANG Tipo vitacura de tres Tú eres mi escudo para improvisar Los versos más sencillos en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 Ik geloof dat er nog eentje bij uh, de rotonde is. Ja, dat is gewoon uh, een klein zaakje. Die zit er ook al heel lang. Dus het is eigenlijk uh, het laatste der, uh, van uh, souvenirzaken die er nog zijn. En is er is toch echt een behoefte aan, hoor. dat merk je wel. Uh, ja. Dat is eigenlijk mijn, mijn volgende vraag. Wat is de runner van zo'n uh, souvenirswinkel? Gewoon oh, souvenirs. Ik verkoop schelpen... Uh, uh,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 de, de regels moesten nog iets uh, aangepast worden. Dus ik en er mag, is nog, nog geen geld, hè? Ik het verder gaat lopen, maar ik heb... Er, er is, ik is ook nog ben geen hoofd, geld op, he, bij het innovatiefonds. Wat zeg je? Er is nog geen geld. Nou, er, is, is, uh, er, is, er is wel zeker geld, want is er is geld gereserveerd door de gemeente, maar... De, ja, maar die moeten uh, nog geïnt worden. En het gaat, het nog nee, nee, er is geld gereserveerd voor de, de gemeente zelf. En er ja. moet geld geïnt worden. Ja. Dus er is wel degelijk uh, geld. Maar ik ben het met je eens, de, de, het innovatiefonds is pas opgericht. Er is pas een voorzitter benoemd...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 Het is, ja, ik, ik denk het, het uitwerken van het plan, het verlichtingsplan, dat is een tweede. Het gaat eerst dat, het, uh, dat er een principe uitspraak komt van het fonds. Of ze mee willen gaan in, uh, in die voorstellen. En dan denk ik het uitwerken met, uh, in, in samenwerking met de gemeente en mensen van het uh, bestuur. Is een principe uitspraak van een wethouder ook belangrijk in deze? De uh, nee, meneer die... Kijkers ook, maar ja. Ik, ik, ik ben ook actief op andere gebieden. En dat wil ik niet door elkaar halen. <laughs> nee, ja, Oké, okay, nou ja, uh, laten we het dan apart houden. beter ja, uh, van dat, niet. Nee, <laughs> dus dat, ik, ik, ik vind het heel prettig om alles zuiver te houden. Dat is ook heel belangrijk. Ja. Um, bedankt voor de toelichting. En we gaan dit zeker volgen. Uh, om eens te kijken hoe dat... Want het is toch een stuk André van Zandvoort. En niet met de trein en met de auto. Uh, dank voor je komst. Graag uh, Tot de volgende keer. Dankjewel. Goed, dankjewel. Hey, je moet wel even contact met Peter. day that we share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 Ik denk... 500 huwelijken geleden. Ja, ik denk... En hoeveel doe je even. dit per jaar, hè? <laughs> nou is er 96 overleden. Maar je... Je, if, if, if. je zei net... Uh, het werd gedaan om de uh, ambtenaren te ontlasten. Dus dat ja, is al echt een tijd, hele tijd geleden. Dan, ja, dan, ja, toen waren er nog veel huwelijken. En de ambtenaar van de burgerkestantie... Dat was niet zo'n grote groep met Kees Wester en Piet van Staveren. Koenraad. Die was er al niet meer. Oh, die was er al niet meer. Dat was het al het heel lang bij. Dacht het niet. En uh, toen zijn er een paar gevraagd. Tenminste, ik ben gevraagd, door Kees Westen en de toenmalige burgemeester van de Heide. En uh, Hilbes, methorst, die hebben gesolliciteerd. En Hanneke van de Heide. Werd het, ook via haar man. En wij waren toen met z'n vier ambtenaar van de burkestan. Die. Um...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 Hoe bedoel je voorbereid? Nou ja, als er iemand bijvoorbeeld uh, laat zwaar geval nemen van de sterfbed... moet je zes getuigen hebben. Uh, dat moet allemaal... Dat doet, dat doet uh, de burgerlijke burgers... Want als ik in ondertrouw ga, moet ik mijn getuigen opgeven. Mm -hmm. Dus als ik dan op een bijzondere plaats thuis... of in nieuw unicum, wat dus geen gemeentegrond is... En ja, dan moeten ze zorgen voor zes getuigen. Eh, wat is de gekste plek waar je mensen getrouwd hebt? Nou, ja, die, die, die, die huiskamer met zo'n groot ziekenhuisbed erin. En je kon je kon er niet keren. <lacht> ik zeg, ik bedoel, dat, ja, dat zijn toch hele situaties. <lacht> maar op het strand, op het circuit, heb je neem ik aan ook trouwen? Het circuit gehad? heb ik niet gehad, het strand wel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 Gevolg, dat zijn minder ja, van je geworden? Ja, nee, ik, dat, dat is nog van school geen vriendschap met, met werk maken. Maar eh, ja, ik kom geregeld mensen in het dorp tegen en dan word ik op mijn schouder getikt. Jij hebt ons 25 jaar geleden getrouwd <lacht> of uh, ze zijn wat, jullie nog bij elkaar, hebben we het goed gedaan. <lacht> ja, ja. En wat is je succesratio, weet je dat ook, van de 500? Hoeveel zijn er nog getrouwd?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 Ja, tegenwoordig met het hoge scheidingspercentage... denken ze er anders over. met Zoemhaben als je niet getrouwd bent. Ja. Mensen die getrouwd zijn... vinden dat ook. Je bent geen weigerambtenaar geweest. Dat ben ik. Een weigerambtenaar? Ja, ik heb één keer geweigerd. Ja? Ja. We mogen weigeren. Wa waarom? Nou ja, er komt een bruidspaar bij me. Een heel jong stel. En die zitten daar. En zij komt vanuit het buitenland.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 Een, een gevoel uh, dat mensen bij je komen... Als je van, ja, dat voelt niet lekker, dus ik, ik doe het niet. En jullie hebben niks en er zit geen achtergrond Als achter. ik dat gevoel zou hebben, dan weiger ik, ja. Okay. ja. Ik, maar met weiger, ambtenaar nou, bedoelde ik eigenlijk in de nee, nee, nee nee nee dat homo's Nee, twijgerden. ik was de eerste die een homohuwelijk uh, sloot. Jij stond daar uh, gewoon helemaal open tegenover. Ik wel. Ah, terecht. Ik goed. heb zelfs in de kerkraad, ik was toen nog prezes van de kerk...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 je zegt gezegd, definitief de laatste. Nou, dat had ik al lang gezegd. Ja, maar je hebt het toch nog gedaan. Ja, omdat het mijn achternichtje was en mijn bleef zeuren. Van ah. tante, want tante, hè. Maar nu niet meer, nog meer die zitten te... Ja, maar zo heb je... Jij hebt nog een hele grote familie, dus er kunnen er nog meer aan voor komen. Je hebt nog tien achternichtjes, dat weet je niet, maar... Nee, maar... Nee, ah, ik, ik vond dat je het heel erg leuk deed, want ik was er natuurlijk bij...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 Mevrouw, mevrouw. Ja, ja. Kunnen ja. we u inhuren? Ja, eentje ja. gaat trouwen, dus. Ik zeg nee. We gaan, we gaan nee. zien hoe, hoe sterk nee, nee. Hier is ja. minke van de muilen ontzettend Als bedankt. Als ik nee zeg, ja. Ja. Ja, bedankt. Dan is het nee, dankjewel. Nou, Het was leuk. Ja. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right.